5 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Oppositie in de Tweede Kamer wil alsnog een verblijfsvergunning voor Mauro. Lichte groei Amerikaanse economie. Een Armando Museum, mogelijk van Amersfoort naar Utrecht. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer pleiten ervoor de 18-jarige... Angolese asielzoeker Mauro, die al jaren in Limburg woont... alsnog een verblijfsvergunning te geven. De Kamer debatteert nu over de kwestie. Minister Leers zei gisteren dat hij alle mogelijkheden heeft onderzocht, maar dat Mauro niet kan blijven. Hij lijkt daarin te worden gesteund door de regeringspartijen VVD en het CDA en gedoogpartner PVV, een meerderheid in de Kamer. Het CDA vergaderde vanmiddag over de kwestie en de voltallige fractie vindt dat Mauro geen verblijfsvergunning moet krijgen. Woordvoerder Knop zei wel dat Mauro alsnog een studievisum kan aanvragen, waardoor hij mogelijk alsnog langer kan blijven. Leers had voor het debat een persoonlijk gesprek met Mauro die zelf ook bij het debat is. De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal gegroeid met 2,5 procent. Consumenten gaven meer geld uit en bedrijven schroefden hun investeringen op. Het is de sterkste groei van de Amerikaanse economie in een jaar tijd. De cijfers lijken erop te wijzen dat het gevaar van een recessie in de VS is afgewend. Maar de werkloosheid blijft onveranderd hoog. Daarvoor is de economische groei niet sterk genoeg. De burgemeester van der Laan van Amsterdam gaat met de Occupy-betogers praten over een mogelijke verhuizing van het actiekamp. Nu staat het beursplein in de hoofdstad propvol met tenten. Morgen is er een gesprek over een mogelijke verhuizing naar een terrein bij de Zuidas. Dat gebied, waar veel financiële instellingen zitten, noemt van der Laan een interessante locatie. De Occupy-betogers willen een tweede kamp inrichten op het museumplein. Maar over een tweede kamp valt met de burgemeester niet te praten. De betogers voeren actie tegen de kwalijke kanten van het kapitalisme. De Amsterdams hoofdcommissaris Welten heeft afscheid genomen. Tijdens een receptie werd hij door burgemeester van der Laan koninklijk onderscheiden. Ook kreeg hij de hoogste onderscheiding die Amsterdam te vergeven heeft. De zilveren medaille van de stad. Welten kwam bij het korps in 1978. Hij was een commandant tijdens onder meer de Belmenramp. Na een periode in Groningen keerde hij in 1999 terug naar de hoofdstad... waar hij op zijn eerste werkdag te maken kreeg met de moord op Theo van Gogh. Welten wordt als korpschef opgevolgd door Pieter Jaap Aalbersberg. Een vrouw uit Amsterdam heeft een werkstraf van 80 uur gekregen... voor het mishandelen van haar dochtertje, dat nu zes jaar is. Ook kreeg ze een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. De kleuter werd geregeld aan haar lot overgelaten in een kamer zonder daglicht. De werkstraf van 80 uur is lager dan de 180 uur die het OM had geëist... Volgens de rechtbank is er geen bewijs dat het meisje een emmer als toilet moest gebruiken, geen speelgoed had en onregelmatig of onhygiënisch te eten kreeg. De moeder van 25 is volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar. De rechter vindt het belangrijk dat ze een opvoercursus volgt. Het meisje is voorlopig uit huis geplaatst. Het is niet gelukt om de naam te achterhalen van de Engelse soldaat... van wie begin dit jaar bij Den Helder resten werden gevonden...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 Het Armando Museum verhuist waarschijnlijk naar Utrecht. Het museum zat in een kerk in de Amersfoortse binnenstad... en werd vier jaar geleden door brand verwoest. De gemeente Amersfoort heeft geen geld om het museum zelf nog te huisvesten... maar is wel bereid om mee te betalen aan een verhuizing... naar landgoed oud amedesweert bij Utrecht. De 82-jarige Armando is schilder, beeldhouwer en schrijver. In veel van zijn werk speelt de Tweede Wereldoorlog een rol. Een jonge pelikaan die in augustus uit Artes ontsnapte is dood... Hij is in Duitsland tegen een windmolen gevlogen. Nadat de pelikaan was gevonden is hij voor onderzoek naar een dierentuin in Frankfurt gebracht. Uit een chip bleek dat het inderdaad de pelikaan uit Arters was. De Amsterdamse dierentuin is bedroefd en was tot nu toe goede hoop dat de vogel veilig zou terugkeren. Hij zat tot voor kort bij de Kagerplassen bij Sassenheim. De pelikaan bleek zich prima te kunnen redden waardoor hij moeilijk te vangen was. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen in het noordwesten dikke wolkenvelden. Op andere plaatsen sluiwolken. Ook zon. Het wordt morgenmiddag 14 tot 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits, behalve in Noord-Brabant... waar vooral bij Breda veel aan de hand is. Maar ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht... door een ongeluk tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hocht... staat 7 kilometer file. De weg daar is weer vrij... Dan de ongelukken bij Breda, de A16 Antwerpen richting Rotterdam. Daar ging een auto over de kop tussen knopend Galder en knopend Prinsenviel. staat nu 4 kilometer, er zijn twee rijstroken dicht. Van de andere kant op de A16 Rotterdam richting Breda. Uh, daar ging een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord, 4 kilometer file. De rechter rijstrook is daar dicht. Het derde ongeluk bij Breda op de A58 Tilburg Breda... tussen Bavel en Ulfhout, 3 kilometer file. Daar is de linker rijstrook dicht. Dan nog de A76, geleen richting Aken. Tussen Kropen Ten Essen en de Duitse grens 3 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden op de Duitse A4. Verkeer voor de richting Keulen kan het beste omrijden via Venlo, de A67 en de Duitse A61. Gokjewagen kan leuk zijn, maar niet met uw bedrijfsnetwerk.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 Ook zo'n zin in de winter? Kom naar Carinthië, aan de zuidkant van de Alpen. En geniet van heel veel zonuren. Kijk op Austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, 7 minuten over 5. Wij volgen het Kamerdebat over de Angolese jonge Mauro Manuel. Dat is nu aan de gang. Zometeen meer erover. Maar eerst Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, komt weer een beetje bij na een lange nacht waarin de leiders van de eurolanden tot een akkoord kwamen over de aanpak van de eurocrisis. Sommige hoofdrolspelers waren alweer vroeg op. Zo kwam commissievoorzitter Barroso begin van de middag alweer met een nieuwtje. I can announce to you that I intend to entrust Oligan with a reinforced status and additional working instruments. He is to become Commission Vice-President for Economic and Monetary Affairs and the Euro. Olly Reen wordt dus vicepresident voor economische en monetaire zaken en de euro. Joris van Poppel in Brussel, is dit nou die speciale eurocommissaris die premier Rutte in gedachten had? Het, het klinkt een klein beetje als de super-eurocommissaris die Nederland wilde hebben, ja. maar het is toch vooral cosmetisch, symbolisch erg belangrijk. Dat zei Barroso, die voorzitter van de commissie hier vanmorgen zelf bij in het Europese parlement. Want eigenlijk is het heel gek. Er zijn nu 27 eurocommissarissen voor van alles en nog wat. Commissarissen voor van alles en nog wat bevoegd, maar er is er geen eentje die specifiek bevoegd voor de euro op zijn visitekaartje heeft staan. Nou, dat gaat nu veranderen. De Finse eurocommissaris, die is al bevoegd voor monetaire zaken. Dat is iets algemener, Die mag nu ook bevoegd voor de euro eh, op zijn visitekaartje zetten. Maar wat natuurlijk echt belangrijk is... Is, is hoeveel macht krijgt hij? Kan hij echt optreden? Het kabinet, het Nederlands kabinet wilde dat die Eurocommissaris bijvoorbeeld direct boetes kon opleggen. Geen politiek soebatten meer, directe een miljardenboete als een land te veel schulden zou gaan maken. Maar nou, zoveel macht krijgt Olireen uh, de nieuwe Euro, of die, die. die, die, die Bijna super eurocommissaris, eh, zeker niet. Dus wat dat betreft is het voor Nederland nog niet helemaal wat we willen. Dus als jij omschrijft uh, dit als een cosmetische functieuitbreiding, dan begrijp ik het goed als ik zeg: deze man wordt geen nieuwe Nelly Kroes die wel die echte macht had in Brussel ja nou, Dat is precies de term die, die Rutte steeds gebruikte. We willen een soort nedi-kroes die toen ze nog de mededinging deed de, die kon enorme boetes opleggen aan bedrijven die zich niet aan de regels hielden. nou ja dat, is, dat, dat gaat deze commissaris in theorie misschien wel kunnen... maar in de praktijk heeft het verleden al bewezen dat zoiets in de Europese Unie uh, niet werkt. Dat stabiliteitspact uh, heette dat, dat, dat heeft niet gewerkt in het verleden. En nu zie je ook in de verklaringen van vannacht staan dat er... Heel, druk, heel nadrukkelijk wordt verwezen naar peer pressure, zoals het heet, dus druk van vrienden als middel om iedereen toch in de hand te houden, maar ja, dat is heel moeilijk, dat zag je in Italië, Berlusconi is afgelopen weekend de oren gewassen en nou ja, de bol gewassen en nou ja, die komt dat toch, uh, die, die moet wel veel doen, maar die kun je niet dwingend opleggen om te bezuinigen, dat blijft toch het probleem. Um, er gaat wel wat gebeuren, want die, die eurocommissaris uh, Rein, die begrotingscommissaris, uh, die heeft al wel aangekondigd dat hij over drie weken met nieuwe plannen komt. Eerst zijn eerste plannen om de euro te verstevigen. Het, een van die plannen is meteen een beetje rottig voor Nederland, want hij uh, werkt aan een soort begin van het gelijktrekken van de vennootschapsbelasting. belasting voor bedrijven en die belasting is in Nederland vrij laag. En als die omhoog gaat, zou dat uitgerekend Nederland meteen als eerste pijn gaan doen. Goed, maar dat is over drie weken. Eerst even over afgelopen nacht. De top is voorbij, het eindresultaat is bekend. Wat is nu het gevoel bij jou in Brussel in de day after? Gaat dit akkoord de problemen in Griekenland met name nou oplossen? Ja, die, die politici die ik afgelopen nacht en deze ochtend hier heb gehoord, die zijn daar wel van overtuigd. Die zeggen dit is een grote stap, heel belangrijk, een enorme big bezoeker waar we mee komen. maar. Als je naar economen luistert, die hebben het toch vooral over een, dat, nou, niet over een big bezoek aan, maar over een waterpistooltje. Um, en ja, dat is misschien erg sceptisch en cynisch, maar die zeggen het is gewoon niet genoeg. We hebben dit in, in juni ook al gezien. Uh, toen kwamen ze naar buiten met een enorm pakket, nu weer. Maar die put van Griekenland, niemand weet precies um, hoe diep hij die is. Um, de, de, de, het gevoel is dat de banken hebben nu de helft van de Griekse schuld kwijtgescholden hebben. Dat moet misschien wel alle schuld worden die ze moeten gaan kwijtschelden. En misschien moeten ook de, de directe leningen, wat we zelf, Nederland zelf aan Griekenland heeft uitgeleend, dat moeten we misschien ook maar eens gaan, uh, gaan afschrijven. Nou, dat zijn nog grotere stappen. Het lijkt er in ieder geval op dat dit niet de laatste Eurotop was over Griekenland en de euro. Joris van Poppen, en over de kracht van die bazooka gaan we na zessen praten met een wapendeskundige. Griekenland is dus nog niet uit de problemen, dat is teneur, de teneur. Maar naast Griekenland was deze top natuurlijk ook belangrijk voor andere landen in economische moeilijkheden. Bijvoorbeeld Spanje. Contact daarom met correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Rob, goedemiddag. Ja, ook wapengekletter hier hoor. <laughs> ja, want hoe is die uitkomst van de eurotop in Spanje gevallen? Ja, ik Tim zeggen, de day after. Nou, day after. Hier is uh, in ieder geval de teneur dat de Spaanse banken... de grote verliezers zijn geworden van de Europese top... die gisteren is afgelopen. En dan uh, gaat het met name over die verplichte kapitaalbuffers... voor de banken die zijn, gisteren zijn afgesproken door de regeringsleiders. Hè. In totaal moeten die banken, die Europese banken... een buffer gaan opbouwen van 106 miljard euro. Dus een, een additionele buffer. Nou, dat raakt Spaanse banken voor 26 miljard. En de, ja, de... de de teneur is hier toch wel een beetje dat, dat met name Spaanse banken, Grieks banken allereerst natuurlijk... maar daarna Spaanse banken het slachtoffer zijn geworden van die nieuwe afspraken. En dat Franse en Duitse banken daar veel meer van gevrijwaard zijn gebleven. 26 miljard euro, zoals ik zei net, dat raakt... Grote banken hier, de Santander, de BBVA bank eh, die voor 80% die 26 miljard zullen moeten gaan ophoesten. Drie kleinere banken ook. Nou, Zapatero die heeft dat inmiddels moeten sussen hier ook. En heeft gezegd dat die banken dat heel goed zelf kunnen. Dat er geen nieuwe overheidssteun nodig is. Maar een enige kater is er, is er zeker wel. Ja, mogelijk zal dat ook gevolgen hebben voor de economie in Spanje. Want hoe, hoe reageert de politiek daarop? Nou, ja, verbitterd. Van, van alle kanten kan je zeggen... ...de, de, de linkse oppositie, groenlinksachtige partij hier, Izquierda Unida... ...die onmiddellijk aankondigen dat wat hun betreft... ...een nieuwe fase in de sloop van de Spaanse welzijnstaat gisteren is, is afgesproken. Uh, gematigder en uh, zeker niet onbelangrijk uh, de oppositieleider Rajoy... Uh, ...volgens allen de nieuwe premier van dit land na 20 november, na de verkiezingen. We kunnen even naar hem luisteren. Esto is es preocupante va a afectar en el futuro a la financiación de nuestras empresas, de nuestras pymes y de nuestros autónomos. Ja, hij zegt dus het is zorgwekkend dat die banken nu nog veel meer geld moeten gaan opbouwen als buffers dan ze al hadden. Dat gaat alleen maar de, zelfstandigen, de kleine zelfstandigen in dit land en de bedrijven raken. Nou, er zijn al voorspellingen vandaag gedaan dat die extra buffers de, krediet, de, de, de kredietkraan van de banken opnieuw met 3 tot 4 procent zullen verder dichtgroeven. En dat maakt het dus ja, maakt het lastig weer om, om, om verder te komen, om uit het put van het economische dal hier te komen... Meteen ook iets anders, hè, naar aanleiding van die Eurotop. Spanje zit natuurlijk, omdat het pal voor verkiezingen zit, ook in een soort windstilte op dit moment. Verkiezingen komen eraan, 20 november. En daarna nieuwe bezuinigingen. Dus Spanje is er in dat opzicht nog lang niet natuurlijk. De reacties vanuit Madrid. En reacties kregen de afgelopen week ook van economen. En wat opviel was dat elke econoom een beetje zijn eigen wijsheid heeft. En ook letterlijk zijn eigen wijsheid. Vandaag konden er weer een groot aantal economen en analisten horen op radio en tv over dat nachtelijke akkoord. De een noemt het een doorbraak. Is a of the, for the in De ander zegt dat er geen sprankje hoop vanaf spat. There is in Beleggers in Frankfurt zijn positief. in Nederland heeft Zweden van Wijnbergen een heel andere mening. Er is niet, überhaupt niet eens een besluit genomen. Alleen dat ze iets gaan doen, maar niet wat. En ook Arnoud Boots ziet problemen. Het akkoord wat gesloten is ontbreekt een onvoorstelbaar belangrijk element. En dit ontbreekt namelijk elke vorm van controle op de korte termijn. We moeten op de korte termijn, moeten we landen tot orde kunnen roepen. Ze moeten maatregelen nemen om concurrentiepositie te versterken. Als we dat niet doen, als we geen IMS erbij betrekken... die we ook echt die macht geven... dan kan ik u zeggen dat dit een onvoorstelbaar gevaarlijk akkoord is... wat gisteren gesloten is... Uit Frankrijk komt het nieuws dat de eurozone tijdelijk is gered. Dus we de zone euro. Maar Zweden van Wijnbergen is het er weer niet mee eens. Ik denk niet dat dit voldoende is om te zeggen, nou, nou komt het zeker goed. Uh, daar, daar zitten te veel open einden en te veel weer ja, luchtkastelen... waarvan iedereen kan, kan zien dat ze niet kloppen. Dat is, het is weer uh, ja, geen echte beslissingen durven nemen... dan maar een hoop lawaai genereren en de hoop dat niemand dat ziet. Griekenland reageert positief. De koersen gaan daar 4% omhoog. En zo heeft vandaag elke econoom, of je nou in Duitsland woont... in Frankrijk, Engeland, Nederland of in Griekenland, zijn eigen mening. En blijft er rustig luisteren naar half zes. Een econoom uit Brussel, en een econoom over China. Zometeen, welke tiener zou het niet willen? Geen les in de klas, maar op een klipper die vaart door het Caribisch gebied. Herman de waar nou weer bij? Ja, de, het, het nieuws komt uit Brabant uh, qua verkeer dan. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bijvoorbeeld... tussen Knopend Baterdorp en Knopend Hocht... Uh, stond een hele lange file door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij en de file is gekompen tot een 3 kilometer. En ook uh, op de A58 Tilburg richting Breda door een ongeluk een file... tussen Knopend sint Annabos en Knopend Galder, 5 kilometer. En ook daar is de weg nu weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. CDA-Kamerlid Raymond Knops is aan het uitleggen... waarom zijn fractieminister Leers steunt in zaken Mauro Manuel... de jongen uit Angola die terug moet. Wij vlagen een emotioneel debat, begrijpen wij. Politiek verslaggever Michiel Breedveld luistert ernaar. Michiel, waar ontspoort dit debat? Nou ja, nu met name uh, richting de PVV. Want uh, ja, het CDA komt zo nog aan het woord... Uh, en die zal inderdaad uitleggen wat er uh, besloten is in het CDA. Maar goed... Uh, de woede, uh, de frustratie komt er nu uit en richt zich vooral op de PVV, omdat um, ja, de linkse partijen lijken aan te voelen dat de PVV toch de ware drijfveer uh, is achter wat zij noemen deze de hardvochtige beslissing over Mauro van minister Leers. En um, ja, over en weer worden er verwijten gemaakt uh, over de populistische toon uh, als het gaat om de discussie over Mauro. En uh, Eigenlijk is het de PVV die uh, het eerst daar zich over beklaagt. Uh, laten we ons alsjeblieft eens een keer aan de feiten houden. U probeert hier weer uh, de zaak te misleiden. En zo gaat het uh, in deze zaak helaas veel te vaak. En ik ben dat, uh, ik ben dat uh, zat. Ik wil het over feiten hebben. Uh, mijn partij wordt vaak uh, aangegreven uh, uh, populistisch te opereren. Nou, ik heb hier, ik heb hier voorbeelden van allerlei linkse partijen die uh, uh, op grond van uh, misleiding aan emotiepolitiek doen. Ik vind dat populisme. En uh, dat moet je ook in dat perspectief zien. Meneer Fritsma, u bent hier de grote leugenaar. Ja, ik wil nu concrete voorbeelden horen. Voorzitter, de heer Fritsma doet net alsof er niet een uitspraak is geweest van de rechter. Waarin de ouders in eerste instantie gelijk hebben gekregen. Mauro mocht in Nederland blijven. Dat is een van de zaken die de heer Fritsma volledig ontkent. Dat is gewoon een leugen. En het is verder inderdaad zo dat de minister daartegen in beroep is gegaan. Als je dan zegt dat de ouders de zaak hebben getraineerd... dan is dat toch ook een leugen. Dan laat je mensen toch bewust... dan doe je toch bewust alsof mensen slechter zijn. De heer Fritsma heeft ook gezegd in eerste instantie in dat artikel... Mauro heeft gelogen. Voorzitter, dat vind ik ook een leugen. Want het gaat er hier om een kind. En we hebben hier in Nederland wetten die zeggen dat kinderen niet... In ieder geval niet op zo'n harde manier op het vertellen van iets zomaar zo hard toerekeningsvatbaar zijn. Dat kan gewoon niet. Voorzitter, ik vind dat drie heel zwaarwegende leugens. Hij stapt over een heleboel andere zaken heen. En ik wil dat gewoon gezegd hebben hier. Nou ja, zo worden te pas en te onpas allerlei rapporten, eh, notities... Eh, van diverse instanties aangehaald over eh, Mauro. Ja, en dat is toch het risico wat je krijgt... als je op dit niveau gaat praten over een kwestie. En eh, ja, er zijn ook verschillende partijen die hebben gezegd... van ja, eigenlijk hoort de Tweede Kamer hier niet over te gaan. Althans, niet over... Zo de individuele zaken. Michiel Breedveld, we horen jou later deze uitzending... over de voortgang van dit debat. Het is nog eens wat anders, iets heel anders. Een half jaar lang onderwijs krijgen op een schip... terwijl je door het Caribisch gebied vaart. is toch een stuk leuker dan je klaslokaal op school. Voor 34 VWO-leerlingen wordt het werkelijkheid. Vanmiddag vertrok de School at Sea... aan boord van de klipper Regina Maris met toestemming van de inspectie voor het onderwijs richting de tropen. Even twee man aan de buitenkluiven, twee man aan de binnenkluiven. Maakt niet uit dat dit zo zit? Even zo, die kluiven net, oké? Okay. ik heb het zeker van de is niet voorspreken. Het is in de middag als de Regina Maris vanuit Amsterdam... de trotsen losgooit en van wal steekt. Onder begeleiding van een blusboot van de havenautoriteit in Amsterdam... dat erewater geeft, varen ze weg. Het is niet zomaar een schip, het is een schoolschip met 35 VWO-leerlingen aan boord. Oké, okay, dan gaan we weer door. Geen nee, nee, nee. we we maar teken. als we wat aan het doen zijn. Dat Doen we dat aan? Dan, dan, dan Oké, okay, die je gording even goed los. We zitten nu op het achterdek van de is? Schooldirecteur van een drijvende school, dat is wat anders dan een gebouwtje ergens in een wijk. Ja, dat is totaal iets anders. Ja. Monitou, directeur van een school at sea... Vertelt u eens, wat, wat is dit project? Nou, de School is een talentontwikkelingsproject... waarbij we leerlingen uh, op een jonge leeftijd al de mogelijkheid willen geven... om uh, vaardigheden op te doen, hun talenten te ontdekken, hun kwaliteiten te ontdekken... zodat ze in een heel jong stadium al iets kunnen gaan neerzetten in de wereld. Maar waar komt het onderwijs om de hoek kijken? Want deze uh, jongeren, allemaal 14, 15, 16 jaar, moeten ook leren uh, rekenen, schrijven en dat soort dingen. Nou ja, dat kunnen ze allemaal wel, maar... Dat soort onderwijs moet ook gegeven worden. Dat doen we ook. We hebben vijf docenten aan boord. Uh, die verzorgen om de dag uh, aan een groep onderwijs. Dus de groep leerlingen wordt gesplitst in tweeën. De ene dag varen ze het schip en de andere dag hebben ze onderwijs. Hebben ze net de wiskunde zitten doen met de cynische en de co-cynische. Staan ze de volgende dag op de brug en dan zijn ze de astronavigatie aan het doen. Waarbij ze de wiskunde ook direct toepassen. 34 leerlingen op dit schip. Hoe komt u aan die leerlingen? Hebben die zich opgegeven? Leerlingen hebben zichzelf aangemeld bij ons. Uh, daar hebben we een procedure voor, met, uh, waarbij we heel duidelijk kijken naar hun motivatie. We kijken naar hun uh, schoolprestaties. Uh, daarnaast, daarna gaan ze naar uh, uh, het selectieweekend. Waarbij we drie dagen, à la school see, ze aan een aantal opdrachten laten werken. Om te kijken of onze manier van leren bij hun past. En voor hun, hè, om te kijken van, Goh, is dit echt wat ik bedacht had, dat het ging zijn. Ja. Maar het is niet alleen een kwestie van intelligentie, het is ook een kwestie van een portemonnee. Want uh, de jongeren hier betalen 17.000 euro de man. Dus het is niet weggelegd voor iedereen. Ja en nee. Uh, we hebben heel erg de doelstelling dat we het bereikbaar willen hebben voor alle talentvolle leerlingen in Nederland. Daarom hebben we een fondswerftraining opgestart. Waarbij we de leerlingen dus leren hoe ze dat kunnen doen. En ze daar ook in begeleiden en we ze daar ook in coachen. En van de leerlingen die nu aan boord zijn, zijn er 15 die die training hebben gedaan. Negen daarvan zijn al zo goed als helemaal rond om hun bedrag bij elkaar te krijgen. zijn die jongeren die dus zelf in fonds hebben gew gewonnen? Ja. Zelf. De ouders hebben dan een stuk en dan gaan ze via familie, vrienden uit hun netwerk gaan ze op zoek naar sponsors. En wij ondersteunen ze daarin. Ik ben Evi Roepbroek, ik ben 15 jaar oud, vandaag geworden en ik kom uit Roman. Ja, ik heb er wel over nagedacht natuurlijk, maar mijn eerste reactie was echt, oh ik ga meedoen! En toen begon ik te denken van, ja, ik mis toch wel heel veel dingen. Heel veel dingen kan ik niet meemaken. En ja, mijn verjaardag is dan gelukkig nog wel. Ja, want je bent vandaag jarig. Ja, ik ben vandaag jarig. Dat is wel heel leuk. Ja. heel speciaal. Je leert alles van koken en dekschroppen tot in de mast klimmen. Je doet echt alles. Ja. ja, je leert ook heel veel dingen die je gewoon meteen in de praktijk kan toepassen. Of dingen die we zien, bijvoorbeeld als we de tijden gaan beklimmen. Dan gaan we de vulkaan op. En onze leren. Joost, die gaat ons dan waarschijnlijk gewoon dingen vertellen. En dat vind ik wel leuk, want ik heb geen aardigskunde een stukje algemene kennis die je dan opdoet. Mag ik zeggen dat ik echt, echt strontjaloers op jou ben? <laughs> dat mag je maar zeggen. Hoeveel mensen hebben dat tegen jou gezegd de afgelopen heel tijd? Heel veel. Iedereen zegt, oh nee, ik wil ook mee. En, maar ja, ik vind het ook wel heel leuk. Ik snap ook wel dat ik heel erg bof dat ik er mee mag maken. Ik zou zeggen, behouden vaart. <laughs> Dankjewel. Ik <En> bedankt. <laughs> Graag gedaan. Paul Sanders klom even aan boord, maar uh, zo te horen ging hij niet mee varen verder. Ons eigen NWS ketel Binky. Het lijkt wel een trend te worden in de wereld van de internationale prijzen. Eerder werd de, werden diverse Nobelprijzen, zoals die voor de vrede aan niet één maar drie personen uitgereikt. Vandaag werd bekend dat de prijs voor de vrijheid van denken naar maar liefst vijf mensen gaat. Five representatives of the Arab Spring. De late Mohamed Bouazizi from Tunisia. Asma Mahfouz from Egypt. Ahmed al-Zubair Ahmed al-Senussi from Libya. En Razan Zeitone en Ali Farzad van Syrië. De namen zeggen u misschien niet alles, maar wel de landen. Want vijf aanjagers van de Arabische Lente krijgen de prijs. Marietje Schaken, goedemiddag. Goedemiddag. D66 Europarlementariër. Euro u hebt zich sterk gemaakt voor deze winnaars. Hè? U hebt wel contact gehad met een van hen. Ja, ik heb vandaag meteen gebeld met Asma Mahfouz uit Egypte. En uh, nou, die was echt door Dolle heen. Ik kon het bijna niet geloven dat zij uh, uh, samen met al die andere mensen... die natuurlijk de straat op zijn gegaan voor vrijheid en kansen en uh, mensenrechten uh, ja, zo erkend was. Ja, Wordt het daar ook zo ontvangen? Kunnen ze daar wat mee? Ze zei dat haar telefoon uh, rood gloeiend stond en het was toen uh, pas 11 uur ochtends. Dus ik denk dat mensen het wel degelijk uh, uh, meemaken. En het is natuurlijk ja, een erkenning van de moed die mensen getoond hebben om ondanks uh, systematische onderdrukking, ondanks geweld, toch uh, die stem voor vrijheid te laten roeren. Waar, waarom precies verdienen zij deze prijs? Nou, de Arabische uh, lente, zoals het uh, uh, eigenlijk genoemd wordt is natuurlijk een enorme uh, ja, belangrijke manifestatie van, uh, van moed en van uh, een roep om vrijheid. Het is een hele onduidelijke toekomst die uh, de regio tegemoet gaat. Van Tunesië uh, tot Syrië zien we dat er eigenlijk meer uitdagingen zijn dan, uh, uh, ja, dan dingen om, uh, om al op terug te kijken. Maar uh, daarom is het juist belangrijk om deze mensenrechtenverdedigers een steun in de rug te geven. En dat is wat deze prijs doet. Maar een steun in de rug, is dat voldoende? Want als je kijkt, het is natuurlijk heel mooi zo'n prijs, hè? maar steunt de Europese Unie dan ook echt de strijd om vrijheid? Want als je kijkt naar de demonstranten in Syrië, wat hebben die aan een prijs? Hebben die niet meer aan sancties? Absoluut, en zo'n prijs is natuurlijk uh, ja, een, een, een symbool, een erkenning van... Individuen die symbool staan voor de, de stem van velen voor vrijheid. Maar zeker niet een vervanging van het beleid van de Europese Unie. En uh, we hebben ook vandaag een resolutie aangenomen uh, over Egypte, over Syrië. En inderdaad, als het nu specifiek om Syrië gaat, zijn zeker meer sancties belangrijk en uh, moet de EU en de internationale gemeenschap nog veel meer doen... om dat geweld te stoppen. Dus die prijs staat daar eigenlijk los van. Ja, tot slot nog even. Het is vijf winnaars. Toch wel veel. Als je kijkt naar een van de winnaars, Mohamed Bouazizi... de Tunesiër die overleed nadat hij zichzelf in brand had gestoken. Daar nou, begon het eigenlijk allemaal mee. Was het dan toch eigenlijk niet logisch geweest om die prijs echt aan hem te geven? Deze Sakharov-prijs? Ja, ik weet niet of het altijd om logica gaat. Wij hebben de indruk gekregen dat een heel divers uh, gezelschap van mensen met allerlei achtergronden... ...mannen, vrouwen, oud, jong, van advocaat tot student, van kunstenaar tot, uh, uh, tot mensenrechtenactivist de straat op zijn gegaan. En ik denk dat juist zo'n gezelschap wat uit diverse mensen uh, uit verschillende landen bestaat... ...ook een reflectie is van uh, de erkenning die we aan die vele mensen... sommige bekend, sommige minder bekend... Uh, uit uh, landen als Tunesië, Egypte, Syrië en Libië willen geven... om juist te laten zien dat ook mensen... die helemaal niet fulltime bezig zijn met mensenrechten... zo'n wezenlijke bijdrage uh, kunnen leveren. En uh, ja, daar is het een afspiegeling van. Dus uh, ik weet niet of het altijd zo hoeft te gaan als het vroeger ging. Maar uh, hier is dit jaar door het hele Europees Parlement van harte voor gekozen. Vijf Zagerov-prijzenwinnaars vandaag vanuit Brussel D66. Europarlementariër Marietje Schaken, dank u wel.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 waar veel financiële instellingen zitten. Een 25-jarige vrouw uit Amsterdam heeft een werkstraf van 80 uur gekregen... voor het mishandelen van haar dochtertje. Ook kreeg ze een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. De kleuter werd geregeld aan haar lot overgelaten in een kamer zonder daglicht. De rechter vindt het belangrijk dat de moeder een opvoedcursus volgt. Het meisje is voorlopig uit huis geplaatst. En de Amerikaanse economie is in het derde kwartaal gegroeid met 2,5 procent. Consumenten gaven meer geld uit en bedrijven investeerden meer... De werkloosheid blijft onveranderd hoog. Daarvoor is de economische groei niet sterk genoeg. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerrit Himstra. Het is aangenaam herfstweer en dat blijft het voorlopig ook. Vanavond en vannacht is het grotendeels helder. Later in de nacht ontstaat in het westen en noorden mist of lage bewolking. De temperatuur daalt naar 10 graden dicht bij zee tot 6 graden in het oosten. En morgenochtend is het eerst mistig. Later trekt de mist op. Vervolgens is er een afwisseling van zon- en wolkenvelden. In het zuiden en oosten is de meeste zon te verwachten. De meeste wolken zitten in het noordwesten en misschien valt daar ook wat motregen. Het wordt 15 graden op de wadden tot plaatselijk 18 graden in Limburg en Oost-Brabant. De wind is morgen zwak uit uiteenlopende richtingen. Kortom in het grootste deel van het land een aangename herfstdag. In het weekend blijft het vrij goed herfstweer. Zaterdag in het noorden wel wat wolken en misschien mist. In het zuiden veel zon, opnieuw 14 tot 18 graden. Zondag is er veel bewolking, kans op een beetje regen... maar het blijft zacht met 15 tot 17 graden. En na het weekend wordt het wat wisselvalliger... maar het blijft zacht voor de tijd van het jaar. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits met zo'n 160 kilometer aan files op de weg. Maar wel veel ongeluk op de wegen in Brabant. Wat verder opvalt is een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Roelofaar en zoetewouder zoete Rijndijk van 5 kilometer. Dan in Brabant op de A16 Antwerpen richting Rotterdam... tussen Klopend Galder en Klopend Prinsenviel vijf kilometer na een ongeluk... zijn er twee rijstroken dicht. En dat blijft na verwachting zo tot een uur of zeven vanavond... Op de A50 Arnhem richting Os staat 13 kilometer file... tussen Knopend Grijsoord en Knopend Ewijk. Dan op de A58 Tilburg richting Breda... 5 kilometer tussen Knopend Sint-Annebos en Knopend Galder. Als laatste de A76, Geleene richting Aken. Tussen Knopend Ten Esse en de Duitse grens staat een file van 3 kilometer... en dat komt door werkzaamheden op de A4 in Duitsland. Vraagt u zich wel eens af wat u kunt doen aan het verzuim van uw medewerkers?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 Zes minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Precies een etmaal geleden hadden wij het over de regeringsleiders... die binnenkwamen om te gaan praten over de Griekse schulden... en de Europese schuldencrisis. Nou, U weet het allemaal, zo rond een uur of vier vanochtend kwamen zij met een akkoord. En dan is het vandaag natuurlijk de tijd aan die regeringsleiders... om rond te bellen met elkaar. Hebben jullie ook begrepen wat wij bedoelden? Zo belde de Franse president Sarkozy vandaag... met zijn Chinese collega Hu Jintao. Hoogst waarschijnlijk om te vragen of de Chinezen kunnen helpen... met het oplossen van de Europese schuldencrisis. En morgen vertrekt de chef van het noodfonds naar Peking... om hierover te praten. De Europese regeringsleiders zoeken beleggers... en landen buiten de eurozone die aan het noodfonds bij kunnen dragen. Waarom zou China daaraan mee willen werken? Steven Brakman, goedemiddag. Goedemiddag. U, had daarvoor U bent hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Waarom zou China daaraan mee willen werken? Omdat het een goede belegging is. Ik denk dat uh, voor beleggers buiten het eurogebied... die, uh, die kijken naar Europa als een uh, interessante beleggingsoptie. En er zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt van alles doen. Je kunt een uh, bedrijf kopen. Je kunt uh, aandelen, obligaties kopen. Maar je kunt ook nu in dat uh, noodfonds beleggen. Omdat het een hele veilige belegging is. Is dat alles? Gewoon meebetalen in beleggingen en dan hopen dat het uh, rendement gaat opleveren? Ja, het is voor een belegger altijd een kwestie van prijs en, uh, en risico. En uh, ja, door deel te nemen aan dat. Uh, of in ieder geval, dat is dan de hoop. Uh, daarom heeft Sarkozy denk ik ook gebeld. Dat, uh, uh, dat het noodfonds moet aan geld zien te komen. Nou, je wil daar aan beleggers interesseren om, uh, om, om dat noodfonds van geld, geld uh, te voorzien. De, de regeringen die staan erachter. Dus je kunt eigenlijk een hele veilige belegging uh, aangaan in Europa op dit moment. Want dat noodfonds is voorzien voor een bedrag van uh, 1 biljoen, 1000 miljard euro. En dan kan China dat doen, niet door te storten, maar wel te investeren via het IMF. Waar waarom juist via het, via het IMF? Ja, dat is weer een wat andere weg. Kijk, bij het IMF, uh, China die is al lid van het IMF. En ze, hebben, ze storten daar normaal geld Dat doen, alle deelnemende landen. Uh, het IMF heeft ook speciale leenovereenkomsten. Daar zou China ook geld in kunnen storten. En dat is eigenlijk hetzelfde idee. Dus het is een hele veilige uh, manier om, uh, om je geld we weg te zetten. En via het IMF komt het dan weer in Europa terecht, uh, richting Griekenland bijvoorbeeld. Maar dat is een hele veilige belegging, omdat via het IMF weet je zeker dat je het ook weer terugkrijgt. Ja. Los van het financieel rendement hebben we natuurlijk als je het via het IMF. In investeert de mogelijkheid van politiek rendement, invloed via het IMF. Wat voor gevolgen kan dat hebben? Ja, dat, dat valt denk ik mee. Ik zeg maar bij het IMF, uh, alle deelnemende landen die hebben, hebben daar invloed. En dat hangt samen met uh, het economisch gewicht van de deelnemende landen. Uh, de Verenigde Staten is natuurlijk een uh, zwaar gewicht hier. Uh, heeft ook veel stemrecht. Nederland doet ook eigenlijk op een hele, hele mooie manier mee. Maar die Chinezen die vinden eigenlijk dat uh, zo langzamerhand hun economisch gewicht zodanig is... dat ze het ook vertaald willen zien aan een, uh, uh, een verhoging van het stemrecht. Ja, bedoel je dat, ook bij dat ze daarmee goed wil willen kweken? Naar de internationale gemeenschap? Van kijk, wij investeren dus, wij willen dan ook... Ook straks kunnen meepraten dat zou heel goed kunnen. Die, uh, die quota, zeg maar, de zien, dat gebeurt om de zoveel tijd, om de vijf jaar. En je kunt nu van tevoren al zeggen van, nou ja, we helpen, we laten ons van onze goede kant zien. Uh, we, nemen, we nemen deel aan zo'n speciale voorziening om uh, de, de, de huidige nood wat te lenigen. Dus dat kan een reden zijn. En dat je dan straks uh, misschien wat extra stemrecht krijgt. Ja, zo'n zo beetje alles is tegenwoordig gemaakt in China. Maar China koopt ook veel dingen op. In Afrika hebben ze veel belangen. Maar in Europa, via Griekse havens die ze gekocht hebben, Italiaanse staatsobligaties die ze opgekocht hebben, gaat dat Europa ook echt helpen? Ja, zoals elke belegger een, uh, uh, kan helpen. De, het, eigenlijk doen die Chinezen precies wat andere beleggers ook doen. Ze investeren in bedrijven, ze kopen misschien een bedrijf op. Ze, ze investeren in aandelen die je hier op de beurs kan kopen. Uh, op die manier krijg je ook wel invloed. Maar dat geldt eigenlijk voor alle beleggers hier. Wij vinden het ook helemaal niet erg als een Amerikaan. Amerikaanse beleggers hier een bedrijf opkopen. Dat is eigenlijk de normale gang van zaken. En omgekeerd gebeurt het ook. Nederland koopt bedrijven in, uh, in Amerika op. En zo doen, gaan de Chinezen nu ook meedoen. Omdat ze een opkomende economie zijn die uh, razend. En snel groeit. Ja, maar ja, want die vrees is er af en toe wel automatisch. Hè? Als je kijkt naar de Chinese investeringen... zijn er risico's voor Europa? Moeten we bijvoorbeeld beducht zijn... voor een grotere economische afhankelijkheid van China? Nee. Ik denk het niet. Het is uh, vanuit China geredeneerd, is het uh, goed begrepen, economisch eigenbelang. Uh, dat geldt voor alle beleggers. En die kijken simpelweg naar uh, de verhouding tussen de prijs en het risico. En daarmee zijn er een aantal interessante beleggingsopties. Uh, wat zich nu in Europa voordoet, uh, ja, daar kijken de Chinezen natuurlijk ook, ook met veel interesse, interesse naar. En ze willen denk ik ook wel hier uh, Europa helpen. Omdat Europa natuurlijk een heel belangrijk exportgebied is voor, uh, voor China. Dus als zij kunnen voorkomen door te beleggen, bijvoorbeeld in het nood dat het hier minder slecht gaat, dan zullen ze dat uh, zeker overwegen. China als redder in nood en we hoeven er niet bang voor te zijn. Steven Brakman hoogleraar Internationale Economie in Groningen. Hartelijk dank. En dat meedoen van de Chinezen, dat is één aspect van de afspraken... over de schuldencrisis die vannacht zijn gemaakt. De banken, dat is een ander aspect, want die moeten ook meedoen. In Brussel is Karsten Brzeski, econoom bij de ING, daar. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zegt, bent u ook laat gaan slapen vannacht? Want u zat natuurlijk in Brussel. Zat u erbij? Ik zat er niet bij. Ik ben wel laat gaan slapen en heel vroeg moeten opstaan. Nou, hoe laat was het voor u dat u ging slapen? Voor mij was het al twee uur. Ja. Maar ik hoef niet in de, in de gebouwen mee te zitten, gelukkig. Nee, maar bent u dan wel die avond actief betrokken? Veel contacten? Ja, zeker niet als het gaat over, uh, over de participatie van de banken. Dus dat is toch echt iets uh, waar, waar de, um, de, de bazen van de banken over gaan... Dus wij zijn alleen betrokken in het volgen uh, van wat er is gebeurd... aan het analyseren en een beetje duiden. Ja, want het akkoord, dat zal de banken geld kosten. Hè? Een afschrijving van 50 op de Griekse schuld. De kapitaalbuffers vergroten, daar waar dat nog niet gebeurd is. W wat betekent dat voor uw bank? Dat is gewoon... Uh, dat, dat zullen we gewoon zien. U heeft daar nog geen idee van? Dus daar ben ik niet gewoon de goede persoon om, om uh, te vragen hoe het met de ING gaat. Oké, okay, goed, dat, dat niet. Uh, laten we dan naar dat akkoord als geheel kijken. Wat is uw indruk van het akkoord? Is het het keerpunt voor de schuldencrisis? Het is een, een goede werden de goede kant op. Uh, het is een keerpunt, want inmiddels zijn alle gevoelige onderwerpen zijn aangesproken. Ik vrees dat de, de crisis niet is opgelost. Uh, maar het is zeker een goede stap in de goede richting. Ja, en, maar nog niet alle stappen zijn gezet, als ik u zo hoor. Wa waar zit bij u de twijfel nog? Nou, ik denk dat op dit moment vooral... als je naar die, die noodfonds wat de EFSF kijkt... en daar is nu gewoon een, een heel ingewikkelde constructie verzonnen... om daar een hefboom aan te geven... Nou, daar zijn duidelijk nog een aantal vragen die op dit moment uh, onbeantwoord zijn. en die nog in de komende weken moeten worden ingevuld. Uh, ik denk dat als je hier naar kijkt, naar het geheel pakket, is dat duidelijk een zwak punt. En ik hoop dat we daar meer duidelijkheid over krijgen in de komende weken. Want we hebben inderdaad veel het woord hefboom gehoord. Hè, maar wat voor constructie is dat die, die niet helemaal lekker zit? Nou, het is een constructie met, met heel veel onbekendes. Dus de één onbekende is gewoon... Eh, krijgen we echt buitenlandse investeerders zo ver... om eh, in zo'n constructie te investeren... Om, t, om, andere land, om Europese landen te helpen. Um, dat is de eerste vraag. andere vraag is... als je bijvoorbeeld via dat verzekeringsmechanisme... een hefboom gaat creëren... is een kleine verzekering op mogelijke verliezen voldoende om hier ook weer um, beleggers zover te krijgen om bijvoorbeeld Italiaanse of Spaanse papieren te kopen. Nou, dat is een onzekerheid die je met uh, dat noodfonds zoals het tot nog toe was niet had. Want toen had het uh, noodfonds duidelijk de taak om er, er, um, landen eventueel te redden in die nodig. Ja, en als je met zo'n verzekeringsconstructie werkt, um, kom je dan niet uit bij waar de financiële crisis uh, in feite mee begonnen is? Dus dat je met financiële verzekeringsproducten gaat werken? Zeker, dus uh, je zou zeggen nou, dat is uh, blijkbaar iets wat, wat, wat nu gewoon de, de beleidsmakers hebben, hebben geleerd van de, van de financiële sector. Um, je, um, je, je loopt duidelijk risico, je loopt geen hoger risico, laat ik duidelijk zeggen. Um, dus je, je kan niet meer verliezen dan dat wat het noodfonds erop inzet. Um, maar maar de, de grote vraag is hier is dat voldoende om, uh, om landen of die nog in de problemen kunnen komen als Italië en Spanje te redden. Nou, ik denk dat één boodschap duidelijk is. Het gaat niet meer om het redden... maar het gaat duidelijk om Spanje en Italië te helpen als zij liquiditeitsproblemen hebben. En helpen is alweer een stuk beter dan redden, toch? Dat denk ik ook. Ja, en de financiële markten reageren vandaag uh, vrij positief. Is, is dat iets wat, wat zal blijven, dat optimisme? Nou, ik denk dat iedereen toch een beetje aan het, het verteren is wat er is gebeurd. Het optimisme komt door het feit dat er een pakket is, dat er een akkoord is. Um, er zijn mensen die zeggen, nee, het is, het is nooit genoeg, hè. het had beter kunnen. Maar ik denk dat we hier toch even moeten stilstaan en zeggen, er is heel veel bereikt. Een goede stap genomen. En nu liggen toch de komende weken eraan, gaat Italië echt bezuinigen? Gaat Italië de hervormingen doorvoeren? Blijft de ECB obligaties opkopen? En blijven ook van alle nationale parlementen en regeringen daarbij... bij al die commitments die ze nu gisteravond hebben afgegeven? Precies, goed. Wij gaan dat volgen de komende weken in Italië en ook in de andere landen. Karsten Brzeski van de ING, dank u wel. Ja, graag gedaan. Goedemiddag. Positieve beurzen dus, wereldwijd. De markt heeft positief gereageerd in eerste instantie... althans op die uitkomst van de eurotop. In Amsterdam is de beurs inmiddels gesloten en al de hele dag. Daar is Louis Dekker. Vertel maar, Louis, hoe is het afgelopen? 315,4 getallen zeggen niks, Tim. Het is een plus van bijna 4 procent. 3,82 om zeker te zijn. Maar ja, getallen zijn niks. Het is wel een behoorlijke plus, dat wel. Ja, en een beetje optimisme. Merk je het ook bij de mensen op de vloer? Ja, ja, dat merk je, maar het is wel optimisme met een comma erachter. Hoor. Maar goed, laten we een paar minuten teruggaan. De gong, de traditionele gong. En dan denk je, applaus, applaus, ze zijn blij. Maar nee, dat is altijd zo. Het is een traditie, dit is beurshumor. Ja, dat gaat de hele dag door, dat applaus. Als iemand niest, krijgen we applaus. Als iemand zijn kopje koffie laat vallen, krijgen we applaus. Kortom, elk moment wordt aangegrepen om applaus te geven. Bart Leijnse van Nijenburg. een van de bedrijven hier actief op de vloer. Ja, de beursvloer hier. Het is net een beetje debiteur, crediteur, Het is een beetje jiske vet. Er is een hoop lol. Er is een hoop gegein. Ja, wij vermaken ons hier wel hoor. Maar wat was de aanleiding toe vandaag? Sorry, das, ja, vandaag? Nou ja, het beweegt. Hè. Dan zijn beurshandelaren over het algemeen vrij blij. Uh, waar we iets minder blij over zijn... is het feit dat er nog steeds geen lange termijn maatregelen aangekondigd zijn. Dat uh, is een leuk korte termijn succesje voor de heren politici en dame politici. Ja, u heeft eerder vandaag gezegd, er is een korte termijn brandje geblust. Ja, er was een korte termijn vertrouwensbrandje in de banken. En die Griekse afschrijving, waar iedereen tegenaan zat te hikken. Uh, dat hing zo boven de markt, dat moest gewoon opgelost worden. Uh, de hele bankaire markt, die sloeg op slot. Uh, dat hebben ze nu voor vandaag en morgen even opgelost. Nou gaan kijken hoe we dat vervolgens gaan doen. Uh, wat worden de details? Hoe gaan ze het precies doen? Want Dat is allemaal heel leuk bedacht. Dus de hete brei is vooruitgeschoven? Ja, er werd uh, wekenlang gedreigd met allerlei soorten wapentuigen als bezoekers. Uh, de moeder aller bezoekers heb ik nog gehoord. Uh, en dan krijgen we een soort halve uh, bezoekers. Uh, de, de grote bezoeker was 2 uh, miljard, triljard, sorry. Ik heb kanonnen gehoord, bazooka's, Ik heb ook waterpistooltjes als beeldspraak gehoord. En nog wat andere dingen. Maar wat is het nou? Uh, nou, waterpistooltje, dat is net wat te. Want een waterpistooltje is ongevaarlijk. Ik zou het eerder noemen een soort half afgemaakte bezoeker... die als die afgeschoten wordt in je gezicht ontploft. Een schothagel? Nou, een schothagel kan één persoon uh, neerleggen. Maar een bezoeker die ontploft, die neemt alle omstanders mee. Oké, okay, vandaag een plus. Ik geloof dat jullie het doorhebben. Dat zegt niks over de dag van morgen. Optimisme dus met een komma. De echte respons op het akkoord moet er komen. Louis Dekker vanaf de bussloer. Zometeen terug naar Den Haag, waar het debat over Mauro Manuel loopt. Maar eerst naar de ANWB voor de situatie op de wegen. Erwin Hart. Ja, op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... daar liep eerder vandaag een zwaan op de weg. Inmiddels is de vogel gevlogen, maar de file staat er nog wel... tussen Laar en Afrit-Bunschoten, 5 kilometer. En de langste op de A50 Arnhem richting Os... tussen het Grijshoort en knopert Ewijk 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Verhitte koppen zo nu en dan, zowel bij de oppositie als de coalitie. Bij het debat over de 18-jarige jonge Mauro Manuel... die van minister Leers terug moet naar Angola. Michiel Breedveld volgt dat debat. Michiel, minister Leers is net veel aan het woord geweest. Um hoe houdt hij zich in dit debat? Want hij krijgt een hoop kritiek, denk ik. Ja, zeker. Hem wordt natuurlijk een zekere mate van harteloosheid verweten. Hem wordt verweten, met name dus door de linkse oppositie... dat hij de mogelijkheden van zijn discretionaire bevoegdheid, zo heet dat... dan mag je dus op individuele gronden toch een verblijfsvergunning geven... dat hij die mogelijkheden niet voldoende heeft gebruikt. En hem is meerdere malen opgeroepen om als een man op te staan... en Mauro aan te kijken, die op dit moment ook echt in de zaal zit te luisteren naar het debat over zijn toekomst dus, om hem aan te kijken en te zeggen, u mag hier niet blijven. Nou, de minister die, uh, ging toch behoorlijk ver in het verzoek uh, in deze richting en richtte zich inderdaad tot Mauro. Weet u, er zijn heel veel uh, alleenstaande minderjarige asielzoekers die op jonge leeftijd binnen zijn gekomen, die hier al vele jaren zitten. Ja, dit is een uh, verkeerde quote. Uh, we gaan even naar, uh, want dat was eerder uh, deze week. Mm -hmm. Dit is uh, minister Leers in debat. Voorzitter, dit debat gaat niet alleen over Mauro Manuel. Mauro, ik, ik hoop dat hij me toestaat dat ik hem zo noem. Is een leuke jongeman die we vanzelfsprekend allemaal het goede toewensen. Maar ik stel wel vast dat hij gezond is, dat hij een moeder in Angola heeft. Dat hij al die tijd ook heeft geweten dat hij hier geen status had, zijn pleigouders wisten dat ook, dat hij terug moest... en mijn voorgangers hebben ook bevestigd dat hij terug moest... omdat ook de Raad van State op dat punt uitspraken had gedaan. De zaken waarvoor ik een uitzondering maak, en ik ga daar dadelijk uitgebreider op in... die zijn veel schrijnender dan deze zaak. Dat is namelijk het lastige. Natuurlijk is deze zaak voor de ouders van Mauro, voor Mauro zelf schrijnend. Tuurlijk. Maar de vraag is of het zodanig schrijnend is... dat daarvoor die discretionaire bevoegdheid die deze minister heeft... die een minister heeft, daarvoor moet worden ingezet. Ja, en kennelijk is de zaak Mauro niet schrijnend genoeg. Zo concludeert in ieder geval de linkse oppositie... in de Tweede Kamer teleurgesteld. Michiel Breedveld na zes en meer over het debat. Kent u die grap van een protestante homo, een dichter, een tv-bekendheid... en een voormalig ira commandant Wel, het is geen grap. Het zijn echt de kandidaten bij de presidentsverkiezingen in Ierland vandaag. Correspondent Arjen van der Horst, leg uit, wie zijn deze mensen allemaal? Ja, een kleurrijk deelnemersveld. De Twee opvallendste namen zijn toch wel David Norris en Martin McGuinness. Norris, de eerste Ierse politicus die er openlijk voor uitkomt dat hij homo is. Hij is ook nog eens protestant... Ja, dat is toch wel een bijzonder in een land dat én conservatief katholiek is... en waar het nog niet zo lang geleden was, dat homoseksualiteit illegaal was. Martin McGuinness, ja, die kennen we natuurlijk vooral van Noord-Ierland. Commandant van de IRA geweest, vocht tegen het Britse leger. Tegenwoordig is hij vicepremier van Noord-Ierland eh, namens Sinn Féin. We hebben het over de functie van president in Ierland. Mag je zeven jaar zijn? Ik heb er zelf gewoond. Ik moest even heel diep nadenken wie dat ook alweer was en wat ze ook alweer doet. Ja, de, de, de voorgangster is Mary McAleese. Het is uh, niet zo'n bekende naam, om, ook omdat het niet zo'n uh, zwaarwegende functie is. Het is vooral een ceremoniële functie. Uh, heeft niet veel macht, wordt vooral gezien als iemand die boven de partijen staat... en het land een beetje bij elkaar moet houden. Uh, voorgangers zoals McAleach, maar ook Mary Robinson... Ja, die hebben in hun functie toch wel veel respect afgedwongen, ook in het buitenland. Bijvoorbeeld in de rol die ze bij het Noord-Ierse vredesproces hebben gespeeld. Ja, iemand als David Norris zou precies in die traditie passen. Hij is onafhankelijk, staat boven de partijen, terwijl McGuinness... Ja, is toch wat dat betreft een stuk controversieel en ja, ligt absoluut niet goed bij een aanzienlijk deel van de Ierse bevolking. De stemlokalen zijn nog even open. Hè? Wie wordt het? Een protestante homo, de dichter, de tv-bekendheid... of de voormalige Irak-commandant? We weten het niet. Uh, lange tijd lag Norris aan kop aan de peilingen, tot een paar weken geleden. Uh, en nu zie je dat de peilingen alle kanten uh, opstuiteren eigenlijk. We zagen de laatste drie peilingen met ja, enorme onderlinge verschillen. Dus het wordt heel erg spannend. En wanneer is uitslag? Uitslag, Morgen gaan ze tellen. Mooi, mogelijk al morgenavond de uitslag. Op deze zijn we het, het horen. Arjen van der Horst, dank je. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Twee grote onderwerpen in de media, momenteel, net als bij ons: de uitkomst van de Eurotop en de jonge asielzoeker Mauro, die vermoedelijk het land uit moet. De Spiegel komt met een opvallend commentaar over de eurotop. Wat er vannacht in Brussel is bereikt, is de verdienste van Angela Merkel. De afgelopen maanden stond ze onder grote druk om beslissingen te nemen. Met haar schijnbare zwakte. Maar die schijnbare zwakte werd in deze crisis een voordeel, aldus De Spiegel. In tegenstelling tot anderen, en dat zijn dan vooral mannen, gaat ze voorzichtig te werk. De financiële markten reageren vaak hysterisch. of zelfs als een kip, konder, kip zonder kop. Maar niet Angela Merkel, aldus De Spiegel. De populistische krant Bildt komt op de website met een grote kop. De wereld bejubelt Angela Merkel, alleen de Grieken schelden op onze kanselier. Overigens meent NRC Handelsblad ook dat het overduidelijk is dat Merkel aan het roer staat. En dat zelfs de Fransen beseffen dat de tandem die Europa moet trekken Mercosie heet. En niet Sarko Mer, wat ook minder lekker klinkt. Ook in Frankrijk begrijpt men de logica dat de sterkste economie... zijn stempel drukt op een akkoord om de euro te redden. Is dat Madame Mercosie of Vrouw Mercosie? madame. Op internet blijft de kwestie Mauro de gemoederen bezighouden. Rond de middag hadden al ruim 17.000 mensen de Twitter-petitie Mauro moet blijven gesteund. Twee keer zoveel als gisteren. Veel Twitteraars maken zich kwaad over het besluit van minister Leers om hem geen verblijfsvergunning te geven. Tweets van mensen die vinden dat Mauro weg moet, zijn in de minderheid. Onze collega Dominique van der Heijden meldt op Twitter dat ook CDA-leden Koppian en Ferrije niet dissident zijn. Ook zij vinden dat Mauro weg moet. De twee CDA-leden hadden het eerlijk, eerder... ...moeilijk met het volgen van de partijlijn. Toen ging het over samenwerking met de PVV. CDA-politici zijn trouwens behoorlijk ontevreden over hun partij... ...schrijft NRC Handelsblad. Slechts 5% van hen vindt dat het goed gaat met de partij. En maar 3%... Drie procent wil dat Maxime Verhagen de nieuwe partijleider wordt. Dat heeft de NRC laten onderzoeken. Gemeenteraadsleden, burgemeesters, gedeputeerden en kamerleden... zijn voor dit onderzoek benaderd. Volgens de krant levert het onderzoek een statistisch betrouwbaar beeld. En daarmee wordt voor het eerst in cijfers zichtbaar... dat de harde kern van het CDA zeer ontevreden is... over het gebrek aan een duidelijke leider... en een heldere koers van de partij, al dus NRC. En dan is het weer zover. Er wordt weer eens een horrorwinter verwacht. Vandaag kreeg de Britse... Termijnvoorspeller James Madden, veel aandacht in de internationale media. Verschillende weerbureaus in Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië verwachten ook Siberische toestanden. De winter slaat begin december in West-Europa genadeloos toe, is het idee. Nou, Ons eigen weerman Gert Wiemstra denkt er het zijn van. Het is curieus dat de meeste wintervoorspellingen. Bijna altijd uitgaan van een koude winter met veel sneeuw en lage temperaturen, schaatsen, echt vaak de extreme kant. En dat het bijna nooit voorkomt dat er een zachte winter wordt verwacht. De atmosfeer is ook te chaotisch om zo specifiek iets te zeggen over het komende seizoen. Dus ik zou er, als ik u was, niet al te veel waarde aan hechten. Uh, het is meer, denk ik, bedoeld om uh, de zendtijd op te vullen en het witte papier te vullen. Dus uh, het gaat bij mij in ieder geval het ene oor in en het andere oor uit. En bij deze ook weer 30 seconden uh, zendtijd opgevuld bij ons. Oké, okay, Geert. Dan nog iets leuks op de site van BBC News. Uh, de komende weken wordt naar verwachting de 7 miljardste aardbewoner geboren. En op de website van de BBC kan je berekenen welk nummer je krijgt of hebt. Ben je bijvoorbeeld geboren op 27 oktober 1980... dan ben jij nummer 4 miljard 478 miljoen en Weet je zeker? Nee. Even eerlijk zijn, het ook niet zelf na zes uur. Na zes uur terug naar het debat over Maro. Het gaat er stevig aan toe. Na de hoofdpunten van het nieuws. Tot zo. Morgen vanuit de Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag laat. Nero Brinkman, luis in de pels van provinciebestuurders. Theaterproducent Hans Cornelis als gastrecensent. De column van Bert Brussen. De sportweek van Frits Barend en live muziek van Orchard Eye. En u bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live! Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Deze week in de gratis media-gids. De eurocrisis. Volgt u het nog? Hoe de onderwereld Hollywood imiteert. En de bronnen tot alle politieke kanonnen. Vrij Nederland. Lang leven de inhoud. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck... te waarde van 1000 euro. Ik wist niet dat je tijdens het uploaden van grote bestanden gewoon door kunt werken. Werken? Uh, ja, uh, zakenrelatie.